Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het landelijke onderwijsprotest dat aanstaande dinsdag gepland stond in Amsterdam gaat niet door. De Algemene Onderwijsbond zegt dat de betoging niet kan doorgaan... omdat die dag in het hele land geen NS-treinen rijden. Het protest zou op de Dam in Amsterdam zijn... maar veel demonstranten kunnen daardoor de treinstaking niet komen. Het protest wordt uitgesteld volgens de bond waarschijnlijk tot na Prinsjesdag... in de aanloop naar de verkiezingen eind oktober. De onderwijsbond zegt wel respect en begrip te hebben voor de stakende treinmedewerkers...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 De veiligheidsregio zegt dat niemand gewond raakte en roept mensen op vanavond niet meer het water op te gaan. De brandweer heeft extra rondgevaren om te kijken of meer bootjes in de problemen waren. Dat bleek niet het geval. Het weer op een enkele bui na droog. Pers vannacht verspreidt over het land een enkele bui in 7 tot 12 graden. Morgen in de oostelijke helft buien in de rest van het land droog en geregeld zon. En dan wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Van Klink tot Klank show nummer 6. Een half jaar zijn we al bezig. Hans van Klink en, uh, en mijzelf, Ben of Eugen. En we gaan dit uh, uur uh, nou weer door met duetten. Uh, je gaat weer terug eigenlijk een beetje in naar de klassieke stijl hè, met de eerste twee nummers. Ja, wij houden van uh, variëren. Ja. Het is een, in een uh, filosofische brainwave. Er zijn tegenwoordig heel veel tribute bands. En die zijn soms zelfs beter, of net zo goed als de originele. En er zijn er weer principiële mensen die zeggen van nee, je moet echt naar de originele band luisteren. En niet naar een tribute band of een coverband. En. Toen dacht ik ineens, ja maar als wij nu naar klassieke muziek luisteren, het nummer waar we straks naar gaan luisteren is in 1863 geschreven. Dat is ook een soort <lacht> ja. coveren van oude muziek. Hè. Ja. In 1863 werd het live gebracht. Dus dan zou je eigenlijk nooit meer die muziek kunnen ja, maar, spelen. Ja precies, het is ja. prachtig juist om wel naar die erfenis te kunnen luisteren. Ja. Uh, we hebben altijd de thema's waarvan klassieke muziek of klassiek in popmuziek er een van is, dus dat gaan we in dit uur ook weer zien. En omdat we het over duetten hebben, gaan we naar het duet uit de parelvissers. Nou, dat is een uh, operette van George Bizet, zoals gezegd, uh, al geschreven in 1863. En Diverse artiesten die dit hebben uitgebracht, maar we gaan luisteren naar een versie van Placido Domingo, die we in het eerste uur ook al hoorden en Andrea Bocelli. Nou, over die man moet nog even gezegd worden, 66-jarige Italiaan, heel erg bekend, inmiddels ontdekt door Ciucaro, maar heel veel duetten gemaakt, uh, sorry. Wie is dat, Ciucaro. Ciucaro is een Italiaanse popartiest. Oh, oké. Okay. Ook behoorlijke bekendheid genieten. Maar die is eigenlijk de ontdekker van Andrea Boccelli. Nou, Bocelli is dan ook beroemd ja. Tussen aanstekens om zijn blindheid. Ja. Ja, een beetje een triest verhaal, want hij had vanaf zijn geboorte komen Dat is een risicovolle oogaandoening. En dat werd steeds erger en slechter. En tijdens een voetbalwedstrijd op zijn twaalfde kreeg hij een ongeluk. waardoor hij op dat moment definitief blind raakte. Oh, ja, het, het zingen is er niet minder om geworden. Uh, het is een zoon van een wijnboer. en die is pas overleden samen met. Zijn broer heeft nu een enorme wijngaard in Italië en oh. daar boert hij ook goed mee. Oh. Ja. En hij is erg bekend van de diverse duetten met Sarah Brightman, met Ed Sheeran. Maar waar wij nu naar gaan luisteren, iedereen kent dit melodietje, dat is dus het duet uit de parelvissers van Bizet, gebracht door Bottelli en Domingo. En nu een ander groot moment voor het publiek. Dell'arena di Raiuno in una serata davvero irripetibile, ve l'avevo detto, due stelle mondiali per un duetto straordinario, I pescatori di perle di Bizet. Andrea Bocelli, Placido Domingo. The cat Bocelli en Placido Domingo. oh ja, Dan heb je haar ook nog even. Nou ja, goed. Weet je wat ik zo knap vind? Dan staat die Domingo, die staat gewoon met tekstboeken en muziekjes voor zijn neus. En dan zie je hem ook bladeren. Maar die Bocelli, dat bedacht ik me toen ik die clip zag. Die moet dus wel alles uit zijn hoofd doen. Ja. Hij is toch ook geen dirigent. Nee, dat is vooral het mooie. De maat houden en de melodie die houden ja. en dat allemaal uit je hoofd doen. Dat zie je duidelijk hier. Overigens in een clip van Ed Sheeran met André Bocelli, dan zie je dat hij met uh, Brian aan het Oh ja. Lezen is met zijn vingers terwijl hij aan het zingen is. Dus ja, dat ja. kan hij ook. Maar hier uh, is duidelijk uh, uh, live opname zonder enige ondersteuning. Ja. Dat maakt het wel extra bijzonder. Ja. Ja, ja, dat, uh, nou, we blijven even een beetje in deze sfeer. Ja, nog even heel kort blijven in de klassieke sfeer. Uh, vooral vanwege de herkenbaarheid van de melodie. We gaan straks naar een stuk muziek luisteren. Maar dat is maar een krappe twee minuten. Waarom? Omdat dat... Een stuk van die twee minuten, dat is heel erg bekend. En de zeven, acht minuten daar vooraf gaan niet zo. En uh, nou ja, dan wordt het een beetje eindeloos. Maar even om nog een klassiek duet te laten horen. Ook weer in allerlei varianten natuurlijk op de plaat gezet. Een stuk muziek uit de opera uh, Lacmee van Leo Delibes, 1883. En het, uh, uh, het wordt hier gebracht door Bellevoci. Dat is een, een groepje wat bij de Voice... UK uh, mee heeft gedaan. en zekere Sophie en Emily. Achternamen zijn niet eens bekend. Maar die doen dat prachtige stukje uit... Het, wat heet het Flower Duet. dus in Engeland. Ja. Daar zat overigens Tom Jones ook in de, in de jury... Ja, en of je houdt van het programma of niet, dat doet er niet toe. Maar hij zit al een paar jaar in de jury en dan af en toe laat hij zich verleiden om even weer een stukje te gaan zingen. Oh ja, en dat zijn echt hele leuke clips om te zien. Tom ja, Jones ja. is natuurlijk ook al een eindje in de tachtig. Zingen, uh, Die kan het nog steeds. Ja, ja, ja. Ja, dit Nou uh, gozer. Ja, betoverende muziek, dat uh, operette achter. Het ja. Live meemaken lijkt me best een bijzondere ervaring. Ja. Deze overigens weer twee uh, vocaal zeer geschoolde dames. Hè. Ja, dus dat wel zijn. Ja. Wat, wat ik bedoel, uh, dat kan niemand uh, nadoen. Net zoals die twee Italianen net. Zouden wij dat gaan doen? Ik denk dat je binnen een minuut je strem uh, uh, vernachteld hebt. Ja, en dat de buren de politie bellen. <laughs> de <tijd>. dus, uh, <laughs> Goed, terug naar de popmuziek Ja, en dat is toch weer het leuke van ons programma. Hè? We flitsen heen en weer in de tijd. Want we gaan nu naar een moderne 37-jarige artiest. Rienna, officieel Robin Rihanna Venti. Zeer bekend uit Amerika. Ze komt oorspronkelijk uit Barbados. Uh, heeft 30 miljoen uh, streams uh, van een dit nummer op haar naam staan. Mooi. Dus uh, ze timmert aardig aan de weg. En onder het thema duetten uh, noemen we ook even Mickey Echo. Een man van 40, een zanger en producer met name. Zijn eigen naam is John Stephen Suddard. Maar ja, Mickey Echo klinkt blijkbaar beter. Ja. Um, prachtige clip. Om te zien Rihanna in bad en ze zingt haar uh, liedje over uh, de, de, de relatie die dreigt te eindigen. En uh, Mickey Echo doet, uh, draagt zijn steentje bij in het prachtige nummer Stay. Ja, en over mooie nummers gesproken... maar daar uh, kiezen we ze ook voor. Hè. Wat mij betreft gaan we naar twee persoonlijke helden luisteren. Uh, Jan Akkerman is eerder al een keer in een van onze programma's geweest. Hmm. De meestergitarist die ja. gespeeld heeft in Brainbox, in Focus, in de Hunters, in de S uh, Solution, je kan het zo gek niet bedenken, die met Herman Brood op het podium heeft gestaan, met André Hazes in een bluesconcert Oplog. heeft gestaan. Ook okay. Amsterdammer die tegenwoordig in Volendam woont, op een grote hallie rondrijdt en hier en daar nog prachtige optredens geeft. Hij weet niet van stoppen. Beroemd ook om het boze weglopen bij het Grand Gala du Disque in 1974 onder het motief ze zitten om hun muziek heen te lullen en weg was die bij een live tv uitzending Brainbox, de zanger van Brainbox was Cas Lux, een, een Nederlander van Poolse afkomst, man van 77 inmiddels. Brainbox was een prachtige band met mooie muziek, uh, met Jan Akkerman op gitaar, met Pierre van der Linden op drums. Uh, later zijn Akkerman en Van der Linden naar Focus gegaan. Hm. En is Brainbox opgehouden te bestaan. maar uh, heel erg bekende platen gemaakt. En Klaus uh, Lux is er nog solo verder gegaan. Heeft nog het hoge, rauwe stem. Echt een blues stem. Prachtig om te horen. Hoewel uh, hij wordt zelf wat dove, Kan zichzelf niet zo goed meer horen. Oh. een live concert op Texel heb ik hem nog gezien. En gesproken in 2016. Hij kon het nog wel. Maar er was een kleine zaal met niet te veel herrie om zich heen. Maar echt een een zanger met de ziel voor de muziek. En dat kun je goed horen. En ze hebben jaren na Brainbox hebben ze, uh, een uh, nummer opgenomen in 1976. En daar gaan we nu naar luisteren. Het is een lang nummer. Heel rustig. Je moet er van houden. Of je moet ervan leren houden. Maar het is een prachtig nummer met de titel Eli. Eli He's got strong Eli He flattens the rain He likes a cut spoon put, put, put, put. to buy the food. His muscles need, need, muscles, need, need muscles. to cut more wood. He wakes at six, goes to bed at ten. He dreams his dreams every now and, and then. Mother. Chris. Who's playing a runabout? Sister Innocence searching for signs. thinking Lord, help me find. Speaking, it's mine. It's mine. It's mine. Woo! Woo! en gosh luxe het lang vervlogen tijden ja en uh, ergens op internet uh, zag ik dat Karlsruhe Lux... de beste zanger van Nederland werd genoemd. Nou, is dat weer zo'n begrip van... Ja, ja. Moet je, hoe moet je dat nou inschatten? Ja. Maar als je naar die eerste anderhalf, twee minuten... van dat nummer luistert, ja. dan snap je het ook weer wel. Dit is wel kwaliteit. Ja, ja, ja. Pracht. Moet het maar kunnen, ja. Ja, mooi. En dan ineens weer heel iets anders. Mevrouw Alice Beth Moore... Amerikaanse actrice en zangeres... die beter bekend is onder de naam Pink... werd eerst bekend met rapmuziek er is ze wat mooie ballads gaan zingen. En met Nate Ruiz, een zinger uh, en producer uit Amerika... heeft ze een duet opgenomen. Um, de, de titel heet Just Give Me a Reason. En het leuke thema is dat het, uh, de meeste liedjes gaan over... het verkrijgen van een liefdesrelatie of het verbreken ervan. En in dit geval proberen ze juist de muziek, uh, in de muziek... een vertolking te maken van het instand houden van de relatie... De tekst luidt dan ook weer. Not broken, just bent. We zijn nog niet gebroken, alleen gebogen. Mm. En een leuk thema, mooie clip ook om te zien. En Zeker. Een heel leuk nummer, en daar gaan we nu naar luisteren. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. the parts of me Een of andere matras ligt en, um, een soort bed, en dan is dat bed ineens in het water. En, uh, ja, een tamelijk zwoele clip. Ja, wel een uh, zwoele clip. Ja. Die mannelijke acteur in, dat, uh, in deze clip die, uh, nou, die vermaakt zich wel. Uh, ja. dat is zo zeggen Nou, een liefdesliedje heet dat dan, hè? Ja, ja, ja, ja, ja met ja, ja. Uh, beeld en geluid. Ja. Over liefdesliedjes gesproken, we gaan naar nou, nog een Love-song uit. Uh, uh, welk jaar? 1989. Er, er was een mevrouw in Amerika... Uh, die deed country en country rock... zoals You're No Good... en It's So Easy... en die mevrouw had een begeleidingsband... En die dachten uh, op enig moment. Wij kunnen zonder jou wel verder. Dat waren de Eagles. Oh, maar, uh, oh ja. Zat Linda Roth, eerst is bij de Eagles? Ja. Oh, okay. ja. Of de Eagles bij haar. Het is ja. kip of staart. Maar uh, in ieder geval. Uh, ze zijn separaat verder gegaan. Uh, nou, het heeft er geen wind in gelegd. Nee nogal. zeker niet. Nee. Nee. Ze is inmiddels 78. leeft nog maar zink niet meer. Omdat ze een aandoening heeft. Die een beetje aan Parkinson doet denken. Mm. Het lukt allemaal niet meer zo. En uh, zoals gezegd in 1989. Was er een uh, duet. Met uh, Aaron Neville Een donkere man, een grote man 84 inmiddels, die toert nog wel de hele wereld over Met allerlei muziek Soul, gospels, country Maar ooit deden ze dus samen een prachtig duet Een heel gevoelig, mooi, liefdesduet Onder de titel Don't Know Much Look at this face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 Hans, we zijn nu anderhalf uur met van klink tot klanken bezig, dat de gemiddelde artiest van vandaag in deze uitzending rond de 77 78 is. Dat is, uh, ja. Ja, dat is uh, het is er niet bewust op uitgezocht. Nee, maar, kennen, maar, uh, het is wel een mooi toeval. Als je een mooie duetten zoekt Kom je daar toch blijkbaar op uit? Ja. Rihanna is dan een goede uitzondering, blijkbaar. Ja, ja, ja. ja Die we eerder hebben gehad. Oh ja, natuurlijk. Ja, we ook wel nou, ja, gemiddeld heeft hij het wat omhoog gehad. Maar, ja. En we gaan er nog even mee door, ook, hoor. Want uh, we gaan luisteren. Ja, duo of duet. Hè. In dit geval hebben we het over een duo. Gewoon een bijzondere samenstelling. Er was een band in Engeland met de naam Yes. Met Rick Wakeman op orgel. En John Anderson als zanger. Steve Howe als gitarist. Uh, de band heeft lang bestaan progressieve, psychedelische rock. Je moet er van houden of niet. Ik had er vroeger een paar platen van Fragile onder andere. En dat was heel goed te horen. Nog niet zo lang geleden is Rick Wakeman in de Philharmonie in Haarlem geweest om mm. pianomuziek ten gehore te brengen. Dat is echt een virtuoos op de piano. Um, geen yes-muziek. Niet te vergissen met jazz, maar yes, he, de bandnaam. Oh ja, ja. Nou goed. Um, op enig moment heeft Rick Wakeman de band verlaten en is hij tijdelijk vervangen door Vangelis, ofwel Evangelis Os Odysseus Papatannisius. Een Griekse orgelspeler. Diverse elektronische instrumenten. Ook bekend uh, van Aphrodite's Child. De band waar ja. Emis Roussos in zong. En zeer bekend geworden met Cherish of Fire. De filmmuziek die hij voor die film heeft gemaakt. Uh, John Anderson zanger en Vangelis uh, toetsenist vonden elkaar en hebben een prachtig uh, nummer opgenomen en het jaartal wanneer was dat? In 1981 dus ook al enige tijd geleden ja. een hele mooie zang van John Anderson en het nummer heet I'll Find My Way Home me where to begin. Ah ja, Joel Anderson. En met die hele hoge stem, Ik heb me er altijd over verbaasd dat een man zo'n hoge stem heeft Ja, hoort. heel bijzonder. En natuurlijk die Van Gelles, de grote man. Was eigenlijk ook een van de eerste die op, uh, met die synthesizers uh, zo uh, aan de gang was. En daar nou, van alles mee deed natuurlijk. Want je kon allerlei soorten geluiden uit zo'n machine gaan. Ja, Donna Summer is daar beroemd mee geworden. Daar heeft hij ook mee gespeeld inderdaad. Oh ja? Dus de oh ja. uh, moog synthesizers. Ja. Ja. En wel, ja, wat we net lezen is uh, bijvoorbeeld uh, van de beroemde film Blade Runner. heeft hij de muziek geschreven? Dus ja, was van een hoop markten thuis. Nou, uh, wie ook van verschillende markten thuis is, is onze eigen Marco Termes. Uh, dichter en schrijver in Zandvoort. En je maakte de proëzie wat op uh, zaterdagmiddag laatste zaterdag van de maand uh, bij uh, Zandvoort op zaterdag wordt uitgezonden. Maakte hij het uh,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 Nou, als, jij als uh, oud psychiatrisch verpleegkundige... dat uh, moet je toch allemaal als muziek in oren klinken, hè? Ja, ik vond het een heel filosofisch gedicht. En, ja, uh, het dat komt wel heel, heel diep en oprecht uit zijn hart. Ja. En uh, hij zegt ook een paar mooie dingen. Je hoeft niet op, op een ander te gaan staan om groter te lijken. Ja, ja, dat ja, zeg ja, je nogal wat, hè? Ja, ja, ja, ja, precies. Ik ben benieuwd of Geer op een of andere manier al eens naar ZFM luistert. of Ik dit denk mee het niet. Nee, hmm. nee, Geer die heeft het iets te drukken, onze vriend uit uh, Noord-Holland-Noord. Uh. Maar hier uh, schoot Marco erger raak met dit gedicht. Uh. Ja, Mooi verhoord hoe hij uh, dat heeft beleefd. Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Nou, wij gaan uh, terug naar het internationale podium. Ja, we gaan nog met duetten nog even door. Onze vriendin uh, Lady Gaga. Ja, niet voor niks roemde jij in het eerste uur haar veelzijdigheid en uh, terecht. Ze heeft zoveel gedaan, zoveel mooie dingen gedaan en daarom gaan we gewoon naar een volgend duet van haar, waarin ze ook als actrice optreedt. Er is ooit een film gemaakt in 1937 met de titel A Star is Born en uh, inmiddels heeft in 2018 die film de derde remake beleefd oh ja, okay. en uh, in, dat, in de film komt een duet voor tussen Lady Gaga en Bradley Cooper, de andere acteur in de film en het is gewoon een prachtig lied de titel, uh, de vertaling van Shallow is zwak, triviaal, oppervlakkig en in relatione, relationele sfeer wil dat eigenlijk zeggen van ja, zijn we nou tevreden met het oppervlakkig Bestaan wat we leiden, of springen we in het diepe en gaan we er wat meer van maken? Dat is het thema van het nummer. Mooi nummer, en daar gaan we nu naar luisteren. Shallow. Ja, een uh, een van haar vele vrienden, uh, zullen we ja, maar dat zeggen. Jij ja, had het over filmmuziek en dat is grappig. Ik kreeg nog een persbericht uh, binnen uh, van het Kennemer Jeugdorkest... en The Movies uh, gaat dat heten... Uh, tijdens het concert op zondag 6 juli van dit jaar. En dat uh, gaat uh, smiddags om drie uur gaan ze spelen... En wat mij verbaasde, dat dat allemaal gebeurt op de Bakenissegracht. Maar dit is toch een heel smal rotgrachtje. Dat is... Uh, de, de ja, eigenlijk wel. Maar wel met een tweekante straat. Dus misschien dat, ja, ja, waar dan de mensen moeten staan. Je hebt wel twee brede bruggen op. Misschien dat, dat daar uh, ja, ja. zo'n podium van gemaakt wordt of zo. Mm, nou, het, uh, dat wordt in ieder geval natuurlijk wel heel bijzonder zo in de, uh, in de hele oude stad. Want het is echt uh, super centrum Haarlem, hè, ja. de Bakenissegracht. Uh, en daar uh, gaat het jeugdorkest, dus filmmuziek spelen. Nou, hebben wij nog filmmuziek eigenlijk? We zetten er een beetje doorheen. Uh, uh, zijn... Dit was een aanradertje, dat laatste. Nou, geen filmmuziek meer. En zelfs geen duet in de letterlijke zin van het woord. Oh. Dat had ik in het begin al aangekondigd. Maar wel een bijzonder duo. En een heel mooi stuk muziek. Een stuk muziek wat gebaseerd is op een gedicht uit de 18e eeuw. Over een Ierse vrouw. Uh, Mike Oldfield heeft daar ooit muziek op gemaakt. En waarom ik dit wil laten horen... ...in een hele mooie uitvoering... ...het wordt gebracht door Jeff Beck en Paul Wilkenfield. Uh, Jeff Beck is nog niet zo lang geleden overleden. Gitarist, hij is uh, 1944 geboren... ...en in 2023 overleden. Bij de Yardbirds gespeeld, onder andere. Voor wat het waard is... ...werd uh, in een of andere quote-lijst... ...als een van de beste gitaristen beoordeeld ter wereld. Hij heeft een hele aparte stijl... Hij... Singelt bijna allemaal met zijn duim. Dat is een, en hij heeft een hele mooie stijl van muziek. Echt heel erg goed. Ja, deze opname is een jaar of tien oud. Hij is dan een zeventiger en speelt daar samen met een meisje van nog geen twintig, Tol Wilkenfield, die zeer bekwaam is op de bas en een Australische dame. En we hebben dat al eens eerder genoemd, er een bepaalde chemie tussen muzikanten. Ja, dat ja. hoor je en dat zie je. Er komt ook een violiste aan te pas. Het is een prachtig nummer, maar let vooral op de mooie muziek van gitarist Jeff Beck en bassiste Tol Wilkenfield in het nummer Woman of Ireland. Ja, en dat wordt uh, waarschijnlijk. Nou, het laatste of het ene laatste nummer van deze zesde aflevering van Kling tot Klank. Uh, wat wil je er eventueel nog uh, aan? Uh, uh uh, aanvullend. Ja, uh, als er nog een minuutje of wat over is... kunnen we altijd nog even uh, Paul de Leeuw en Simone Kleinsma... erachteraan plakken met het uh, bekende duet zonder jou. Zo is dat. Nou, we kijken hoe ver we komen. Ja, zo is dat. Nou, oké okay, Hans, uh, wij gaan in ieder geval afsluiten. Dankjewel voor het luisteren naar de zesde aflevering van Klink tot Klank. En uh, graag tot een volgende keer. Dag.